Robert Baltus met het NOS Journaal. Het schadebedrag voor Groningers met aardbevingsschade gaat omhoog... van 5000 naar 10.000 euro. Het instituut Mijnbouwschade Groningen, IMG, probeert dat nog dit jaar te regelen. Sinds twee jaar kunnen Groningers uit de kern van het aardbevingsgebied... schade aan hun huis claimen zonder dat er een expert komt kijken. Veel mensen maken daar gebruik van, maar 5000 euro is vaak niet genoeg. Door het bedrag te verdubbelen komt er volgens het IMG meer zekerheid voor mensen die geregeld schade hebben. De snelweg A15 is weer open. De weg was uren dicht nadat bij Dodenwaard door nog onbekende oorzaak drie auto's op elkaar reden. Twee mensen liggen gewond in het ziekenhuis. Eén bestuurder zou er na de botsing lopend vandoor zijn gegaan en in een sloot zijn gesprongen. De politie is naar hem nog op zoek. Hij is mogelijk onder invloed van verdovende middelen. Ook is er een tweede automobilist op verdenking van gebruik van verdovende middelen aangehouden. De politie heeft een derde verdachte opgepakt voor de steekpartij... vorige week in een jeugdzorginstelling in Emmen. Daarbij kwam een 26-jarige begeleider om het leven. De nieuwe verdachte is een 19-jarige man. Vorige week werden al twee verdachten opgepakt, zij zitten nog vast. De politie onderzoekt hun rol en de rol van de nu opgepakte verdachte. De toedracht van de steekpartij is nog onduidelijk.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 Buis zat sinds 2020 in de directie van Schiphol. Het weer, bewolking, maar ook zon, vooral in het westen. Het is ongeveer 2 graden. Morgen vooral in Zuid-Limburg nog wat sneeuw, aan de kust wat zon... en het wordt 2 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. In Flevoland en de kop van de Overijssel komt dichte mist voor. En tot zover de verkeersinformatie.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 Oudje, opname 1928. En de eerstvolgende artiest is uh, Willy Alberti, artiest eraan van Karel Verbrugge. ...geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926... ...en al daar overleden op 18 februari 1985... ...was Nederlandse zanger uit de Amsterdamse Jordaan... ...en daarnaast zat hij op als acteur en televisiepresentator. Alberti wordt meer dan 35 jaar na zijn dood... nog steeds herinnerd als een van de beste zangers... ...die Nederland ooit voorbracht... ...die zowel het levenslied als opera zong... ...en natuurlijk heeft hij ook nog een dochter... ...Wilke Alberti, waar hij ook heel vaak mee samen heeft gezongen... ...en Wilke Alberti heeft weer een zoon... ...en daarop zij ook weer... Een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 Een dag in mei, een lief en aardig meisje, dwalend in de wei. Ze plukte daar magrietjes die bloeiden op het land. Maar plotseling kwam er toen een bij en prikte in haar hand. Als het gras twee kantjes hoog is, heel lang het gras twee kontjes hoog is, meisjes pas dan heel goed op. Van schrik gaf ze een gil en keken soms om zich heen. Ze zag de boerenzoon die snel zijn hulp verleent. Hij pakte vlug haar hand die oh zo pijnlijk was. Ze gingen samen zitten daar in het malse gras. Twee kontjes hoog is Hele lief Hele hand. Als het gras Twee kontjes hoog is Meisjes past Dan heel goed op Nu plukt ze weer magrietjes Met een kindje aan haar hand Haar ogen wallen zoekend rond Over het groene land Ze heeft hem nooit Nadat hij haar verliet. Terwijl ze naar haar kindje kijkt, zingt zij nu zacht dit lied. Met, uh, als het gras twee kontjes hoog is. IWM Zandvoort, lokaal oproep uit de badplaats Zandvoort. Een reisje terug in de tijd. De jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Met nu de volgende artiest, Bert van Dongen. Artiest van Abraham Jacob, roepnaam Albert Cohen. Hij werd op 10 oktober 1915 geboren als de zoon van Jacob Willem Cohen en uh, Esther Meij. Hij volgde een opleiding tot diamantsluiper en werd tijdens deze opleiding ontdekt. 30 trouwde Bert met de Elisabeth Forn. Een huwelijk dat op 22 oktober 1942 door een scheiding werd beëindigd. En in 1935 volgde Bert's debuut bij de Vara Radio. Bert werd een populair zanger op de radio. En trad ook op in cabarets, revues, speelfilms en televisie. Jarenlang behoorde hij tot de medewerkers van de Sleekwijk Revu. Bert werkte als zanger, maar ook als acteur. En is er onder andere, was onder andere te zien in het meisje met die blauwe hoed. Het was 1935. Uh, op hoofd van zee, 1934. 1953. Bert was uh, tussen 1943 en Van het zwaar niet, zo wordt je wat niet verweert met fantasie bewerken de elk andere, is toch verstandig in deze tijd, bezorg jezelf in aardigheid, blij op die misden komt Kijk zelf zelfvertrouwen geen paniek. Het leven is zo muziek, als je er zelf van moois is.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 Oh meneer, kom van uw fietsie, ga maar even aan de kant. Hoe komt het dat uw achterlicht niet brandt? Een nadeel heeft zo'n politiebaan, als iedereen kan slapen gaan. Loop ik te speuren op de straat, of er een diefse slag soms slaat. Maar ben je dit, of ben je dat, uiteindelijk is het altijd wat. Ik blijf maar, plissie, het gaat me goed, ondanks ik dit bos zeg genoeg.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 Ik zonder jou niet leven kan Lilian Lilian. Lilian, Lilian, Lilian Mijn hart staat voor jou in en ram. Lilian, Lilian Je weet dat ik zonder jou niet leven kan Lilian, Lilian Mijn hart staat voor jou in en ram. Ik ken een aardig meisje, zegt Lilian er is geen ander meisje dat zo kussen kan. Ik denk de hele dag alleen aan haar. En spoedig zijn wij dan ook een paar. Lilian. Lilian. Lilian, Lilian, Lilian, Je weet dat ik zonder jou niet leven kan. Lilian, Lilian, Lilian. Lilian. Lilian. Lilian. Mijn hart staat voor jou in duur en lang. Toen ik de eerste keer met Lilian zag. Laat ik geliefd en was mijn hart meteen van Zij is voor mij de mooiste van het land Daarom bracht ik spoedig om haar hand Lilian, Lilian, Lilian, Lilian, Je weet dat ik zonder jou niet leven kan Lilian, Lilian, Lilian, Lilian Mijn hart staat bij jou in duur en ram la la, la la la, la la, -la, -la. la, -la, -la. La, la, la, la, la, la, la. Lilian, Lilian, Lilian, Je weet dat ik zonder jou niet leven. ben. Lilian, Lilian. Mijn staat voor jou en Mijn staat voor jou in blan. Mijn haat staat voor jou in buiten blan. staat voor jou top meneer. hem Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Muziek die wordt deze week wederom weer is beschikbaar gesteld door Kort Draaier. En heeft weer een hoop leuke plaatjes uh, heeft hij meegegeven. En ik weet niet of je het nog kent, Mini en Maxi was een klein kunstduo dat bestond uit Karel de Rooij, dat was Mini en Peter de Jong Maxi. En het duo trad op van 1969 tot 2017 onder deze naam Mini en Maxi. Maxie ze deden in 1967 uh, beide onafhankelijk van elkaar een auditie bij de Tom Manders Show. Natuurlijk Doris, hè. En uh, ja, zuster, nee, zuster, het televisieprogramma, maar alweer een tijdje geleden, heel lang geleden, hier je zong erover, Nu wordt ze nu, Minnie en Maxi. Dit is Minnie, dit is Max. Wat gaan ze doen, dat hoor je straks. speelt zo mooi als die twee naar mijn opinie Maxi en Mini Dit is Maxi Dit is Mini Te spelen en te zingen, iedereen zingt met ze mee. Niemand speelt zo mooi als die twee, naar mijn opinie. Maxie en Lini We leven de tijd van weleer. Plattand voert uit zand voort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 Zandvoort uit Zandvoort Met Mario Zandvoort Hij wijst me de rij Met mijn woord. Zelfde leuke meid, let een hele dolle bruiloft, vol van pret en vrolijkheid. Toen het paar het stadhuis kwam en de ambtenaar het woord nam, hield hij niet de redenvoering, maar hij zong vol hoffelijkheid. Nou, nou, nou, nee, maar nou moet je toch eens kijken, wie zou er nou niet bezwijken?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 Is is vertrouwen kon, ja, dan zou ik het heus wel weten. Had geen tijd meer om te eten. Zou hard kussen, kussen, kussen. Zou hard kussen, van heb ik jou. Zou hard kussen, van heb ik jou. Ja, dat was Max van Praag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 Even kijken naar het weer. Vandaag is er een mix van zon, wolken en enkele buien. En er staat opnieuw een stevige zuidwestenwind, Maar met 7 of 8 graden is het wel wat frisser. En vanaf morgen is het licht winters met in de nacht en ochtend... Lichte vorster in de middag met temperatuur van 2 tot hooguit 5 graden. Het weerbeeld is lichtwisselvalt en soms uh, valt er winterse neerslag. Dat het weer Dan gaan we terug naar de muziek, want daarom zit u aan uw ra radio gekluisterd. Lokale omroep ZFM antwoord. Nu is het tijd voor uh, nog een plaatje van Louis Davids. We beginnen altijd de opening. Het weet je nog wel oudje. En nu hebben we Louis Davids met uh, Moeder is Dansen. Baby huil niet om je moeder. Gat die maar niet. Mami heeft haar dagelijks pretje. Vadertje zit bij je bedje. Papi zal nou liedjes zingen voor zijn kleine zoon. Moeder houdt meer van de banjo en de oh Moeder is dansen. Baby, hou maar is naar de laag jitte op weg. Mommy is aan de twintigste bloed. Papi geeft je droge pannen. Moeder is aan het charleston tonnen. Mami flirt met de jongens van de berg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 Is dansen, baby ruim maar niet. Mami is naar de langer tegen of weet. Mami, de jurk weegt 17 gram. Moeder laat zich stukadoren. En de nek is kaal geschoren. Mami is dansen, waar is Mami nou? Liedeling slaap maar de goal. Anders krijgt ma straks nog gift En smijt met haar lippen stift Moeder is dansen, mijn kind Baby, huil niet om je moeder Doe niet allerwets om jou mag ze niks omperen, moeder is de stomp gaan leren. Het seizoen is haast ten einde, nog stil nou schat die mij. Mamie moet voor haar prestige ook stompzinnig zijn werkeloosheid en hongers schrijnt. mamie is dansen handel en industrie verkwijnt moeder is dansen Russen en Chinezen gaan veel kalmpjes op Europa aan listig grijnst al de Javaan moeder is dansen slaap mijn kindje, kindje slaap mamie is dansen want je vader is een aap moeder is dansen, die zingt van zijn geboortegrond, de plek waarin zijn wiegje stond. Moeder fokst en slingert rond. Moeder is dansen, moeder is dansen, baby haar niet. mami is naar la reserve, vol ver. Die zit zonder zijn in zijn zak. Daar mag vader niet om moeder moest zich laten babben. Moeder is dansen, moeder je heeft verred, Pa heeft geen sigaret, maar zorg voor de slanke lijn. Pa moet kinder je vrouw zijn, moeder is dansen kind.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Klinkt in de verf het lied van de straat, dat ik zo beluister beluisteren laat, dan komt er dadelijk weer. Gezellige sfeer, iets leeft in wat je niet kunt weerstaan, juist voor zijn simpelheid trekt het je aan. Het heeft geen pretentie, wordt door zijn charme bekort, als in het steekje zo en gedrukt Piet aan zijn mond, orgel tonen ontrukt Als dan het walsliedje liet Is het al de zon er weer schijnt Het lijkt of de steen er weer jonger op wordt En Tante Neel met haar helder schort Hangt bij het raam en te wiegelt de vree Zacht op het walsritme mee Langs de pleinen en kroon klinkt het lied van de straat dat in ieders gedachten een herinnering laat langs de pleinen en kroegen, klinkt het lied van de straat je kent het op slag en met een lach zing je het elke dag van mond tot mond de wereld rond Grootvaders is met bloemen versierd Want hij is tachtig, zijn feest wordt gevierd Lachend zegt hij tot zijn aag Ik voel me weer piepjong vandaag Traagheerst haar vreugde dat hoe geen verdoog en op het kamertje achter driehoek zingen de burtjes in harmonie de bieren en symfonie, langs de pleinen en grachten klinkt het lied van de straat. Dat en ieders gedachten een herinnering laat. Langs de en krochten klinkt het lied van de straat. Je kent het de en met de laag zing je elke dag. Zo gaat het terstond van mond tot mond de wereld rond.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 Ja, dat was Johnny Lyon met zijn hele grote hit. Ik denk een van zijn grootste hits, sofietje met een rietje. En daarvoor hoorde u Auguste Laat met het lied van de straat. En de volgende dame is geboren in Amsterdam op 28 januari 1912. En al daar overleden op 5 augustus 1992. Was een Nederlandse volkszangeres uit de Jordaan. En haar werkelijke naam is Helena Koppolder. u kent haar waarschijnlijk onder haar artiestenaam, Tante Leen. U hoort hem nu met O, Johnny. Ik heb je zo vaak horen zingen, jouw stem hoor ik haast iedere dag.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 Alge zijn voor in de raal, toch zou ik jou nooit willen ralen. Omdat ik zo veel van jou. Al hij je nog de avond. en is er veel waaran ik winnen moet, toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zoveel van je ha. Het verdriet, mooi ben jij niet Vooral wanneer je kijkt Meer geen plaat, schoonheid vergaat Alleen de lelijkheid die blijft Daar moet, moet je maar aan Al zijn je kleren ook niet van satijn Het doe je niet meer aan de slanke lijn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 Na? Ja, wel eens. Oh, meisje. Nice. Al gaf je mij ook soms een waardje kou. Al sloeg je mij ook dik was spond en blauw. Oh, gijs blijf maar. van Zandvoort uit Zand. Als u het gemist heeft of u wilt nog een stukje beluisteren, nogmaals beluisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Uiteraard ben ik er volgende week zondag weer tussen 9 en 10 hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Zometeen heel veel plezier met CFM Jazz. En ik laat u achter met Lou Bandi met In de Petoet. En zegt nog een fijne zondag. Tot ziens. Daar is voor een soldaat geen beter leventje te denken dan In de Petoot, dan In de petoet, dan In de Petoot. Ze vliegen er als gekken op